Een uur. Het NOS Journaal. Jeroen Tjepkama. Evacuees Groningen mogen terug naar huis. Dreiging van het water neemt af. En Jan Blokhuizen, goed begonnen aan de EK Allround. Het weer vanmiddag vallen regelmatig buien met tussendoor opklaringen. Voor het wordt maximaal een graad of 9. De wind komt erbij uit het noordwesten en is vrij stevig. Aan de kust heeft de wind kracht 6 of 7. En ook morgen nog buien afgewisseld door opklaringen. De dagen daarna neemt de wisselvalligheid af en blijft het zacht met gemiddeld 7 graden. De 800 evacuees bij de dijk van het Eemskanaal Kanaal mogen weer naar huis. Dat heeft de veiligheidsregio Groningen besloten. Volgens burgemeester Peter Reewinkel is het waterpeil voldoende gedaald... en dus kunnen de bewoners terug naar huis. De waterstand is behoorlijk uh, gedaald. Zodanig dat hij nou onder de bovenste beschoeiing is van de dijk. Uh, nou, dat is heel uh, positief. Uh, we hebben natuurlijk ook goed naar de verwachtingen uh, gekeken. Er valt wel regen uh, nog de komende dagen, maar niet zoveel. Uh, dat we ons om die reden zorgen hoeven te maken. En nu mogen al die honderden mensen dus terug naar huis. En om daarbij chaos te voorkomen is er één richtingsverkeer ingesteld. Nogmaals, burgemeester Reewinkel. Ja, wij proberen natuurlijk de, uh, terug, het, het teruggaan van de mensen... en ook later van de dieren uh, zo ordelijk mogelijk te laten verlopen. Dus dat is inderdaad belangrijk wat u zegt. Dat de mensen nu bij Ten Boer het gebied uh, in kunnen. Eerst de bewoners, daar zullen we ook op toezien... Uh, want er is één richtingsverkeer ingesteld. Dus als men bijvoorbeeld bij Tempost naar binnen zou willen, ja, dat gaat niet lukken. Na, nou, de bewoners zullen ook de boeren met hun vee teruggaan, maar dat zal waarschijnlijk een paar dagen langer duren. Tweederde van het vee is uiteindelijk uh, geëvacueerd. Wij hebben voor, de, uh, voor het vee wat uh, dus gebleven is... Uh, wel ook gezorgd dat vrachtwagens uh, in de buurt waren... Dat, ze zo snel mogelijk nog, dat het nog zo snel mogelijk weg uh, kon. Uh, vee zal ook uh, terug kunnen, maar ik weet dat boeren ook soms zelf vinden... en van mening zijn, dat zullen zij het beste weten... Uh, dat misschien het vee nu ook even wat rust gegund moet worden... Uh, voordat het vee kan. Dus ik kan me voorstellen dat dat wat langer gaat duren... Het vaarverbod in het Eemskanaal blijft voorlopig nog van kracht. En dan nog ook even naar Friesland. Daar is het waterpeil stabiel, maar zorgelijk. Het waterschap blijft de dijken inspecteren op zwakke plekken... en het voorzorg verstevigen. Dan even naar verslaggever Roel Pauw. Hij is in de buurt van Woltersum. Het dorp waarvan de inwoners waren geëvacueerd. En vanochtend hoorden ze dus dat ze terug mochten naar hun woning. En Roel, is het dorp al open? Um, ja, voor uh, de bewoners wel. Voor uh, mensen zoals jij en ik niet. Want um, ik ben nu in uh, Ten Boer en daar is een checkpoint ingericht aan de polderkant van het Damsterdiep. En daar wordt iedereen die er met de auto naar binnen wil en trouwens ook wandelend, ik probeer het net even uh, tegengehouden. En als je kunt aantonen dat je hier woont, dan mag je door. Maar in mijn geval. Uh, was dat dus niet de bedoeling en werd ik teruggestuurd. Ja, gaat het allemaal goed? We worden net eenrichtingsverkeer. Is er één lange file of gaat het allemaal rustig? Nee, dat valt mee hoor. Dat valt mee. Kijk, het gaat ook maar om 800 mensen die zijn geëvacueerd. En, uh, iedereen doet dat op zijn eigen tempo. En heel veel mensen die moeten ook van verder komen. Dus die uh, knopen er misschien nog een dagje familie aan vast. Wie weet, dat soort dingen. Dus nee hoor, het is, uh, verloopt allemaal buitengewoon uh, rustig. Het was trouwens ook wel grappig. Uh, burgemeester Reewinkel had het over de terugkeer van de dieren. Net kwam er een trekker voorbij met een aanhanger en daar zat één koe in. Die mochten weer naar huis en die keek over de rand. Ik kon niet zien of hij blij was of uh, teleurgesteld dat het uitje nu alweer afgelopen was. Maar in elk geval, uh, ook dat uh, komt zo langzaam maar zeker op gang. Uh, hier iets verderop was een verzamelplaats van veewagens. Daar heb ik er inmiddels enkele tientallen van zien vertrekken. Want uh, alle dieren moeten weer uit uh, de weide omtrek worden opgehaald... om uh, teruggebracht te worden naar de omgeving van Woltersum. Ja, dus zelfs het vee reageert gelaten daar in Groningen. Uh, zijn de bewoners er gerust op dat ze niet mogen blijven? Nou ja, laat ik het één bewoner vragen. Een meneer die uh, sinds uh, een uurtje of wat, uh, uurtje of twee, ook weer terugwacht naar zijn huis. Bent u blij? Ik ben heel blij natuurlijk van, van de kachel in Zuiden. Ja, het moet allemaal weer opgestart worden. En, ja, en dan ben je weer op leeftijd. Dan denk je, kijk, ik ga kachel wel weer aan, maar die brandt weer. Oh, dus ik, ik ben blij, tuurlijk. Ja, werd u er ook, ook gerust op, want uh, nou ja, die dijken die zijn natuurlijk nog uh, een beetje instabiel... Hè, door alle nattigheid van de afgelopen tijd. Nou, dat is natuurlijk wel zo. Maar ja, die, die, die dijk die lekt al 40 jaar water. En dan, dan denk ik, uh, dan had dat, uh, wat dit met elkaar gekost heeft, had daar die dijk voor verzwaard en was u klaar geweest. <laughs> maar ja... Zo gaan die dingen soms, hè? Ik heb er geen verstand van verder, nee. dus uh, daar zijn mensen die daarover gaan. Ja, u zegt, ik heb er geen verstand van, maar u weet nog wel dat in de oorlog de boel hier ook onder water heeft gestaan, toch? Ja, zeker. Achter thuis bij ons stond, stond, stond ook allemaal water op land, maar wij, wij bleven net droog. Dus, uh, het... bent, u, bent u daarom zo laconiek? Nou, Omdat denk... u het allemaal al een keer hebt meegemaakt? Ja, nou, de, ik, de, ik denk het wel. Want toen stond het water hier aan de voet van de molen. Maar wij bleven hier allemaal droog. Dus en de weg is in die tijd ook al 20 centimeter verhoogd. En, ach, ja. Maar ja, het is toch een kwestie aan de spelregels houden. Als ze zeggen, je moet weg, dan ga je weg. Mm -hmm. Tuurlijk. Je had kunnen blijven. Ja, dan had u nu... En dan had u nu het grootste gelijk van de wereld gehad. Ah, ja, dat is natuurlijk wel zomaar veiligheid voor alles. Je weet het nooit. Pas je dan even naar en ga even weg. Nee? En dat is wat de meeste mensen hebben gedaan. En uh, langzaam maar zeker gaan ze nu weer terug naar huis. Dankjewel, Rolf Paul vanuit Woltersum. In het westen van Oostenrijk zijn de toegangswegen naar veel wintersportplaatsen weer open gegaan. Door de zware sneeuwval zaten zo'n 20.000 toeristen vast, in onder meer voor Arlberg en Tirol. Vanwege lawinegevaar waren ook de skipistes niet open. Volgens de ANWB gaat het in de loop van de middag weer flink sneeuwen in Oostenrijk. Er kan zeker een meter sneeuw vallen. In Frankrijk waren de grootste sneeuwproblemen eerder al voorbij. De toegangswegen naar skigebieden als val Torrance zijn weer open. Dit is het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama.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 De SP zat nog nooit in de regering. In sommige recente peilingen is de SP de tweede partij van het land, na de VVD. De Nederlandse Defensieacademie mag vanaf dit schooljaar academische bachelordiploma's uitreiken. De afgelopen jaren zijn alle opleidingen van Defensie bekeken en nu positief beoordeeld. Toekomstige officieren kunnen een academische graad verdienen in de krijgswetenschappen, militaire bedrijfswetenschappen of in militaire systemen en technologie. De onderwijsinstelling wordt geen echte universiteit. Ze mag bijvoorbeeld geen promoties begeleiden. Er zijn het afgelopen jaar iets meer mensen gewond geraakt... of omgekomen door politiekogels. In totaal onderzocht de Rijksrecherche 30 schietincidenten. Daarbij vielen vijf doden en 29 gewonden. Een jaar eerder waren er 25 incidenten. Het jaar daarvoor 23. Eén keer eerder was het aantal schietincidenten zo hoog als vorig jaar. Dat was in 1994. De Raad van Korpschefs schreef de stijging eerder toe aan de verharding van de maatschappij. Maar volgens sociologen is de criminaliteit de afgelopen jaren juist gedaald... en is er nog geen duidelijke verklaring... voor de lichte toename van het aantal schietincidenten. Er is verkeersinformatie. Nee, er is geen verkeersinformatie. Dan gaan we nog even naar de hoofdpunten van het nieuws. De evacuees in de provincie Groningen mogen terug naar huis... En, want de dreiging van wat het water neemt af. En in het westen van Oostenrijk zijn de toegangswegen naar veel wintersportplaatsen weer opengegaan. Dit was het uitgebreide internationaal. NO zometeen de collega's van Langs de Lijn. Plus Magazine. Het grootste maandblad van Nederland. Boorden vol tips over geld en recht. Artikelen over gezondheid, mens en samenleving. Mooie reisreportages. En nog veel meer.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 Niet normaal, zegt Jochem uitdagen die uh, meekijkt op het scherm... naar de 1500 meter van de vrouwen in Budapest... waar Sebastian Timmerman en Eben Wennemars ook kijken. We zitten zo rond het wereldrecord van 1960. kregen je bent de morgen fluisterd. Oh, dat, ja, dat, dat wilde ik eigenlijk ook dadelijk eens op gaan zoeken. Maar goed, uh, Jochem, is, uh, Jochem is me voor. Ja, 2.10.08, snelste tijd. Luisa Slotkowska uit Polen. Uh, ja. Dat is uh, nou bijna zeven seconden langzamer dan de tijd die Annie Vriesinger reed in februari 2001 bij het wereldkampioenschap. Waar Annie Vriesinger de 500 en de 1500 meter won en uiteindelijk ook wereldkampioen werd voor Claudia Perstein en Renate Groenebold. Gisteren raakte Vriesinger het, wereld, het, uh, het wereldrecord, moet je mij horen, het op de 500 meter kwijt aan Erbanova. De Tsjechen hadden gehoopt dat Erbanova ook de 1500 meter zou kunnen winnen. Dat zat er niet in, ze heeft al gereden, staat voorlopig derde slot. Koska dus. Eerste, wij zijn in afwachting van Anouk van der Weijden... die gaat het dadelijk in de zevende rit opnemen tegen Katarzyna Wozniak. Uh, wat, wat ging er nou door de telefoon heen en weer tussen uh, Erben Wennemars en Sven Kramer? Dat wilden we nog even weten voor Ede. Dus Erben... Oh, nou ja, hij was toch niet helemaal tevreden, had ik het gevoel, over zijn 500 meter. En hij, uh, hij was wel tevreden over zijn race. Zijn race vond hij wel goed gaan... Alleen toen hij zag dat laatste vier ritten. En dat zagen wij eigenlijk ook wel een klein beetje. Toen ging de wind toch wel behoorlijk liggen. En, uh, en daar kan Sven Kramer heel erg slecht tegen. Dan, uh, dus dan baalt hij daar enorm van. En dan moet hij dat even kwijt. En dan uh, zegt hij dat, dan zegt hij dat ik even. Ik vond kies. het wel meevallen met de wind eerlijk ja, gezegd. Maar dat gezegd is, dat is wel, ja, maar dat, dat zegt Sven dan toch weer. En uh, Ik moet wel zeggen. Want ik vond zijn rit niet zo heel slecht. Als je, dat, je kunt eigenlijk alleen maar de onderlinge ritten ritten vergelijken. Hè, als, als het buiten is. En als je dan kijkt hoe hij reed ten opzichte van een koenverwij. Die had ook gewoon makkelijk een halve seconde kunnen, kunnen, kunnen pakken bij hem. En dat Deed dus niet. Maar is het ook een beetje topsport eigen, topsporter eigen om uh, je zelfvertrouwen niet te verliezen... door de schuld ergens anders te leggen dan bij jezelf? Uh, nou... Nee. Nee, dat denk ik helemaal niet. En Sven vooral niet. ik denk dat uh, uh, heel veel topsportprestaties worden geleverd op een basis van, van, van faalangst. En uh, die onzekerheid... Die, die, die hebben sport, of sports eigenlijk over het algemeen heel vaak. En dat hebben ze ook wel nodig om als ze zondag op het ijs staan en ze staan daar voor de stad, om ook weer boven zichzelf uit te kunnen stijgen. Jochem, is faalangst inderdaad een. een kan het een enorme motivator zijn? Nou, uiteindelijk, ik vind een echte topsporter is juist heel erg kritisch naar zichzelf. En die zal niet gaan roepen: 'Voor het licht aan de wind.' Die van joh, nou, dat hoor ik even net zeggen.' Dat is voor een ja? Het is voor Sven uh, meer een geval van: ze, ja, nou goed, die wind was misschien wat harder om zichzelf een beetje rustig te praten. Hm. Maar een echte goede kritische. Sporten die zal alleen naar zichzelf kijken en die gaat alles eromheen, faalt hij weg. Want je wil zelf beter worden en wat de rest doet, ja, dat is het in dat opzicht niet van belang. Even terug naar de Ja, vijf... ja maar dat zei hij ook wel. Want we hadden het ook met name even over zijn eigen race en hij was over zijn eigen race. Want het is wat eerst dat hij zei: het voelde eigenlijk wel goed. Het was van ik had wel een goed gevoel bij die, bij bij bij bij die race en dat dat, dat dat was het ook wel. Dus hij gaat zo meteen en hij zei ook wel: hij gaat die gaskran ook echt wel opentrekken Zometeen hoor, ja, mooi. Nou, dat gaan we dat zien. Even naar de 1500 meter bij de vrouwen, uh, wat is nu. Het moeilijke aan die 1500 meter. Jullie weten er allebei veel van. Mag ik bij Jochem beginnen? Het moeilijke van de 1500 meter is dat als je één moment ook maar een beetje versuft... dan heb je gewoon een paar tienden, ben je langzamer. Je moet continu scherp zijn van begin tot eind. En het, het is echt heel... Ik, ik vind het toch, zoals ik hem heb beleefd... enigszins vanuit mijn type rijder gedoseerd rijden. En eh, hard genoeg weggaan, maar niet te hard dat je jezelf opblaast... Dan, het, het, het, het luistert heel nauw. Ja. En dat maakt het ontzettend lastig. Ja, Gedoseerd rijden, daar weet Erwin alles ja. van natuurlijk. Nou ja, ik trok hem altijd gewoon vol gas open. Maar <laughs> dat ik, moet ik zeggen, de laatste, de laatste jaren werd ik daar ook wat beter in. En je moet uh, uh, efficiënt. Heel veel snelheid maken, maar wel continu druk blijven houden. Dat je continu die snelheid vast blijft houden. Hoe langer je de snelheid vasthoudt, hoe harder je rijdt. Laten we, we kijken nu naar uh, Anouk van der Weijden. Ja. Precies, de eerste ja. Nederlandse op de baan krijgen. Want uh, dat is toch het belangrijke oh. af. Ah, de start voor uh, Van der Weijden of voor Bosniak. Ik denk, de ik de denk voor Bosniak. Oh. <laughs> nou, eens kijken. Bos Bos Leitenbank. Ja, ja, ja Jij hebt toch iets meer kijken op Bosniak. De op Bos rode ja. vrouw. <laughs> omhoog. Het was een gok. Ja, ik, ja, ik moet ook zeggen, ik keek eigenlijk ook alleen maar naar Anouk. Anouk van der Weijden is de nummer 11 in het klassement dat gisteren beetje pech op de 3 kilometer. Dat er een enorme windvlaag kwam aan het begin van haar race. Toen moest ze gelijk even Sablikova laten gaan in die laatste rit. En ze wist ook niet meer terug te keren. zakte daardoor, want de 500 meter was goed. Werd ze elfde. Nu moet eerst maar start 2 goed zijn. Van Van der Weijden en Van Wozniak. Anders is het over en uit. Nou, dat gaat in ieder geval goed. Maar Van der Weijden staat elfde. Top 12 gaat morgen de 5 kilometer rijden. Dus uh, Van der Weijden mag niet te veel verliezen op deze 1500 meter. Om in ieder geval bij die top 12 te komen. En dat is ook belangrijk met het oog op startplaatsen voor volgend seizoen. Dus die druk hangt er wel een beetje, rust wel een beetje op de schouders van Anouk van der Weide, De 25-jarige debutante op het Europees kampioenschap uit de ploeg van Renate Groenebold. Op is op voordeelshop heet die ploeg. Ze heeft een lichte voorsprong op Wozniak op de eerste 300 meter en komt langs na 28 seconden en 26 honderdste. Snelste tijd trouwens in de rit hiervoor. Gereden door Olga Graaf uit Rusland. 2.07.93. Dus zo heel langzaam maar zeker komen we in de buurt van het barecore van die tijd. Van Arnie Vriesinger Van der Weijde. Die uh, ziet als ze naar links zou kijken. Op dit moment. Ziet ze Wozniak terugkeren. Uh, langs zij. En ook voorbij. De nummer 12 is die Wozniak. Dus van der Weijde moet nu wel meegaan. Met de Polsen. En dat lukt haar niet helemaal. Want de Polsen. die er vandoor. Met een ronde van 31,6 seconden. En een doorkomsttijd van 1 minuut en 1 honderdste. Is ze op dit moment ietsje sneller dan Olga Gravas en Erben. Als ik naar de overzijde kijk. dan zie ik dat het verschil toch wel behoorlijk is. Hoor, tussen ja, Wozniak en, ze heeft uh, en Van der Weijde wel moeite om gewoon bij te komen. Het Arabisch gaat ook al los. Ze hangt een klein beetje voorover. De afzet gaat een klein beetje naar achter. Het gaat niet vanzelf in ieder geval. Maar ze komt nu wel weer onderdoor. Ook omdat Wozniak heel veel problemen had in de buitenbocht. De dames onderweg naar de bel voor de laatste ronde. Die bel die klinkt. Van de Weijden. De mond wagenwijd open. 1.33. 67. Rondetijd 33.2. Dan verliest ze een seconde ten opzichte van Olga Graaf. En in de rit hiervoor. Drie tiende van een seconde is het verschil in die laatste ronde. In het nadeel van Van der Weijden. Maar het voordeel voor Van der Weijden op dit moment is in ieder geval dat ze die Wozniak voor blijft in dat algemeen klassement. Of in ieder geval in de rit. En daardoor wellicht dus ook in het algemeen klassement. Maar ze mag ook niet te veel verliezen uh, op de dames die achter haar staan. Hier komt Anouk van der Weijden. De te kloppen tijd. 2.07.93 van Olga Graaf. Gaat hij eraan of gaat die er niet aan? Gaat er niet aan. Die tijd blijft staan. Van der Weijden glijdt naar 2.08.15. 2.09.56 is de tijd van Wozniak. Dan dan blijft van der Weide. In ieder geval in het klassement. De dames die tot nu toe gereden hebben voor dat is belangrijk. Erben ook met het oog op die laatste afstand. Maar wat vond je van je haar? Ik weet race? natuurlijk nog niet wat die, tijd, wat die tijd waard is. Maar als je kijkt naar de ritopbouw, een rondje tweede, een rondje drie, een rondje vierde. ...dan is dat gewoon een keurige race. Als je kijkt naar die Wortzak, die ging echt helemaal kapot in, in die laatste ronde. Dan vind ik dit wel een redelijke race. Is het eigenlijk nog altijd zo inderdaad dat je kunt zeggen... 1 ...1,5 seconde bij de vrouwen dan 1,5 seconde per ronde verlies, dan doe je het goed? Nou, ik denk hier op buiten ijs, dan, dan is het wel waar. Maar ik, wat, wat gisteren ook al een beetje opviel, ik denk dat Anouk toch niet in die wereldvorm is... ...waarbij ze de uh, afgelopen maanden wel was. Dus is, uh, ik denk dat dit naar omstandigheden is, heeft ze in ieder geval een keurige race gereden. Dat, dat, dat, dat keurig als het rondentijden verval kijkt... Is is gewoon een keurige race, maar of het goed genoeg is. Dat uh, moeten we afwachten in de, de resterende ritten. Er komen er nog vijf. Hege Bukku uit Noorwegen staat nu uh, aan de start. Tegen Isabel Ost, die komt uit uh, Duitsland. We hebben de startpositie ingenomen. En weer dat fluitje. Ja, dit is een andere starter trouwens, ja, voor de duidelijkheid. Ja, ja. Het is niet de starter die we hadden bij die 500 meter mannen. Deze meneer komt uit Zweden. Jas Jennersten. Maar ook deze, Erben. Ja, oh, het uit kan aan mij liggen, maar ik vind hem vrij kritisch. Uh, ze zijn allemaal wat dus vrij kritisch. Er is ook wat op de baan gewaard, ja, zie ik, ja. trouwens je trouwens In mijn ogen ben je een goede. staat als je de wedstrijd aansluit un fours. Als je aanvoelt van, hé, hey, dit zijn de omstandigheden. En uh, uh, ik help de wedstrijd mee om we de jongens gewoon vlot en goed weg te helpen. O, onder eerlijke omstandigheden. En ja, die ene honderdste die ze hier bij de, bij, bij de stad pakken. Wat maakt het eigenlijk ook uit? Voor mij moet je daar helemaal niet, helemaal niet eens druk op druk op maken. Ik even over, uh, over Anouk, van, Anouk van der Weijden. Ja? Die, die blijft dus wel bij de top 12 nu, hè? Die blijft bij de top 12, ja, dat zei ik inderdaad. Want ze staat aan de leiding van het klassement ja. van de dames die uh, tot nu toe gereden hebben. En er komen nog tien dames. De nummers uh, 9 en 10. Bukku en uh, isabel Oost. Die zijn nu vertrokken. Dus ze blijft inderdaad bij die top 12. Mag de slotafstand dus sowieso rijden. En dat heeft dus ook geen invloed op startplaatsen voor het volgende seizoen. Hege Bukkoe, de Noorse middellange afstandspecialiste. Eigenlijk meer geworden dan Allroundster. Komt hier langs net als haar broer. Rijdt ze voor die commerciële ploeg van Pieter Muller. En dat bracht, gaf nogal wat gedoe in Noorwegen. Daardoor mag Muller niet op het ijs staan op het moment dat de Bukku's ja. aan het rijden zijn. En dus zal Pieter Muller op dit moment ergens over de reling over de boarding heen hangen om Hege Bucko aan te moedigen. Sayan, detail is er natuurlijk wel dat uh, Hoar later vanmiddag tegen Alexi Conter uit op de 5 kilometer. En die rijdt ook voor diezelfde commerciële ploeg. Dan zit allemaal Mullen wel weer op het ijs staan. En dat is een issue hoor in Noorwegen. Maar dat komt allemaal wel bij die 5 kilometer. Hier is Bucko ondertussen. Na de 700 meter rondetijd voor de volle ronde. De eerste volle ronde gaat in 32,1 seconden. Dat is dezelfde rondetijd als Anouk van der Weijden had in de rit hiervoor. En uh, die Isabel Ost, een dame van 23 jaar uit Berlijn, die volgt toch wel op vele meters van Hege Bukko, dat ranke meisje die wat moeite heeft in de binnenbocht om dat tempo er goed in te houden. Nu op het rechte stuk is gaan rijden en daar een vak passeert waar wat Noorse supporters rijden. Ze zijn, er, of zitten, ze zijn er gelukkig nog altijd de Noorse supporters om ook wat sfeer te brengen. Veel Nederlanders natuurlijk hier, veel Tsjechen ook voor Sablikova, maar gelukkig de Nooren ook nog altijd. En Bukko inmiddels in de laatste ronde met echt nu. Inmiddels een uh, nou, 40, 45-tal meter voorsprong ten opzichte van Isabel Oost. Maar het lijkt er niet op alsof Hege Bukou hier Olga Graf en Anouk van der Weijden nee, van de hoor. eerste twee plaatsen gaat afrijden. En dan kan Anouk van der Weijden nog weer wat uh, uh, plaatsen gaan stijgen. Want die verschillen zijn niet zo heel erg groot daar in deze uh, fase van het klassement. Hier komt Hege Bukou aangereden richting de streep. De 2.0793 blijft staan. De 2.08 van Van der Weijden ook. We noteren 2 minuten, 9 seconden en 300. De voor Hege Bukou van der Weijde is haar inderdaad voorbij gegaan in het algemeen klassement. Dus Anouk van der Weijde stijgt gewoon verder in dat algemeen klassement. En dan nu, Erben, gaan we kijken naar uh, Linda de Vries. Uh, ja. Ik vond Linda de Vries gisteren wel aardig rijden. Wat vond jij? Ja, zij? Linda die reed, reed prima gisteren. En ik denk dat zij ook echt een meid is die tussen die omstandigheden <coughs> leuk vindt. Dus een hele enthousiaste dame die... Die je echt geniet van zo'n Europese kamp, kampioenschap. En, uh, en, zo, en zo rijdt ze ook. Ze rijdt met heel veel energie. En ze kan het ook. Die energie die blijft in ieder geval uitstralen. Tot aan de laat, laatste ronde. Want dat is overal ook wel iets wat me opviel bij Hagger. Je ziet gewoon zo'n klein fragiel meisje. Die, die dan in die laatste, laatste bocht. echt gewoon zoveel moeite heeft om naar die finish te komen. En het, uh, dat, dat, dat, dat, dat hoop ik bij Linda. Anders zien dat, dat die in ieder geval echt vechtend naar, uh, naar de finish gaat. Een nadeel misschien wel is dat ze in de binnenbaan start. Dus straks wel de laatste buitenbocht heeft. Ze neemt het op tegen Yekaterina Lobisheva. Ze staan in de starthouding en het startschot heeft inmiddels geklonken. Vief. Voor Linda de Vries inderdaad goed weg in de binnenbaan. Verneinigd. Er zit wel, wel sneeuw op zullen we maar zeggen. Is, is Bij, uh, deze dame van 23 jaar, afkomstig uit Smilde... probeert al gelijk op de eerste 100 meter een beetje in de richting... van die lange rusin te rijden van Lobisheva Die achtste staat. Linda de Vries staat zeven in het algemeen klassement. Kleine drie tiende van een seconde is het onderlinge verschil. Lobisheva is een natuurlijk een echte vijf, een middellange afstandspecialist. specialist kan dat van het ja, voordeel is, zijn voor Linda de Vries. Er is wel een voordeel en ze heeft ze heeft wel een harde opening. 27-5. en dat moet ze ook wel, want die Lopesjeva is een sprinter, dat is een grote Russische dame die die daar moet je ook wel een uh, niet te ver achter liggen op opening, anders krijg je problemen met die eerste kruising. maar dat is nu hartstikke mooi. Lopesjeva kan nu wel echt naar Linda toe rijden. en ze komt er onderdoor. maar ik heb het gevoel dat Linda in ieder geval nu al evenveel snelheid heeft als Lopesjeva. dus die gaat Lobiceva komen. Lobisheva uh, uitversneld uit de bocht. Linda de Vries ook. Ze rijden een beetje wel in hetzelfde tempo. Doorkomsttijden zijn de snelste tot nu toe. Het verschil in rondetijden was 2 tienden in het voordeel van Lobisheva. Maar Linda de Vries rijdt een prima buitenbocht, zeg. Want het verschil blijft eigenlijk nagenoeg gelijk. Sterker nog, op de kruising met die tegenwind komt Linda de Vries gewoon naar de richting naar toe gereden. Ze zijn allebei ook fors sneller dan de tussentijden van Olga Graf. Die nog steeds de snelste tijd in handen heeft. En daar komt Linda de Vries onderdoor. En nu geeft gewoon een tikkie aan Lobisheva neemt ze het initiatief in de race. Als de bel klinkt voor de laatste ronde. En de voorsprong van Linda de Vries loopt uit. En dat zien we Lijkt dan ook in de rondetijden. Tijden. Ja, rondetijd tijden. 31, 9 En een doorkomsttijd van 1.30.21. Dat 21 komt is ze, Ja, is ze ruim drie seconden sneller dan Olga Graf uh, in deze fase was. En die heeft nog steeds de snelste tijd. Ze rijdt dicht tegen de boarding aan. Linda de Vries duikt nu de buitenbocht in. En nu gaat Lobisheva de laatste binnenbocht in. Dit moet Linda de Vries kunnen winnen hoor. ...van Lobisheva. Het Zou uh, slecht zijn als de in terugkomt. Komt ze ook niet meer. Linda de Vries houdt de voorsprong in de buitenbaan. En hier komt dan ook de snelste tijd aan voor Linda de Vries. Met de handen inderdaad los in 2 minuten, 4 seconden en 70 honderdste. Uitstekende eindtijd van Linda de Vries. De 2 0 6 0 notueren we voor Lobishevaat. 2 minuten, 4 seconden en 70 100 honderdste is 1,4 seconden, maar boven het banenrecord van Arnie Vriesinger, Erben, top gereden. Ja, ze heeft top gereden. Met name de eerste 1100 meter waren heel erg goed. Ik vond het verval in de laatste ronde was wel iets te veel. Maar je zag gewoon dat ze met name die tweede ronde maakten ze optimaal gebruik van die loopbegeven. Die zat nog een heel eind voor haar, maar op de kruising reed ze daar mooi goed heen. En daar heeft ze echt heel veel, heel veel aan gehad, dus ze had een prima race. Ik denk dat ze met deze tijd echt wel een flinke stap gaat maken. 2,5 seconde inderdaad, het verval van Linda de Vries in die laatste ronde. Dat was inderdaad veel. Nu gaan we meteen door met de volgende Nederlandse. Want uh, Diana Valkenburg natuurlijk staat in de baan. En zij uh, gaat starten in de buitenbaan. Heeft dus straks de laatste binnenbocht. En haar tegenstandster komt ook uit Rusland. Julia Skokova is de naam. Een startschot heeft geklonken. Zij dus ook vertrokken voor de 1500 meter. De, tijden, uh, de snelste tijd is dus behoorlijk sneller geworden. Die 204 70, De rit hiervoor van Linda de Vries. Skokova met de betere start. Rijdt een beetje al op de eerste 100 meter in de richting van Valkenburg. van linkerarm op de rug. Valkenburg houdt de linkerarm los om dat ritme erin te houden. En daardoor komen ze nagenoeg gelijk over, uh, uit de bocht over het ijs in de richting van de eerste doorkomst, de 300 meter. Waar Valkenburg 27,54 noteert. En daarmee hebben we een beetje dezelfde openingstijd ja. heeft als Linda de Vries. Dat is een goede opening. Hoor. Want die, uh, die Poolse lag op de eerste 100 meter echt ver voor. Maar toch was ze op de eerste opening het lag ja voor. En nu kan ze daar ook gebruik van maken op die kruisen. Nu rijdt ze naar de Poolse toe. Russen, dat is he? nog lekker. Russen. Sorry, sorry. Ja, het is moeilijk met oh, die pakken. pakken. Het is allemaal, allemaal rood met wit. Nee, dit is toch echt een Russe in deze Julia Skokova. Die dus ook goed staat in het algemeen klassement. Dames Oeh. gaan uh, nog steeds aardig gelijk op. Maar het is Diana Valkenburg nog steeds met de lichte voorspan. Tiende van een seconde sneller in deze ronde. En de tijden zitten in de buurt. Zitten in de buurt van Linda de Vries. Schilt maar honderdsten van een seconde. Ten opzichte van die tijd van Linda de Vries. Valkenburg heeft nu toch wel zichtbaar moeite ja. op de kruising. Om het tempo erin te houden. Valt een beetje stil. Nogmaals, daar op de kruising. Wijdt de wind tegen. Dan ga je de bocht in. En daar verandert het allemaal. Dan komt die wind mee te hangen. Dan rij je de schaduw in van de zon. De schaduw veroorzaakt door dat hoofdgebouw. En Skokova-Erben komt ja. terug als de bel klinkt. Ja, die komt door. Maar hij die die had ook weer voordeel van die kruising. En nu gaat Diana wel die laatste, laatste ronde in. Een rondje van 32-9. Maar nu heeft Diana wel het voordeel van die laatste kruising. En dan heeft ze het richtpunt. En dan kan ze heen rijden. Daar komt ze. Dan, dan moest ze wel gas geven. Skokova, maar dat gas geven lukte nog niet helemaal. Die zijwaartse afzet die ze er goed probeert in te houden. Die uh, is daar wel. Maar ze kan er niet echt veel kracht in kwijt. En Skokova houdt de voorsprong. Ook in uh, de laatste bocht. Buitenbocht voor Skokova, Binnenbocht voor Valkenburg. Komt aan op de laatste 100 meter. En dan denk ik toch dat het de eens in is. Ja hoor Skokova gaat de rit winnen. De 2.04.70 van Linda de Vries. Die zit er niet in. Het wordt 2.05.18. Tweede tijd voor Skokova En 2.05.61 is de tijd van uh, Diana Valkenburg. En dan blijven de deze twee dames, wel Linda de Vries voor in het algemeen klassement na drie afstanden, maar uh, Linda de Vries nog altijd vier bovenaan op deze 1500 meter met die 2.0470 Skokova, Dus tweede, Valkenburg, derde. En dan gaan we nu kijken naar Martina Stablikova. en dan is het dus in één keer weer heel belangrijk voor het algemeen klassement en naar Natalia Czerwonka. Ik vond dat de verrassing van de eerste dag deze Poolse dame. Dit is wel een Poolse, hè? Erben? Ja, dit is wel een Poolse. staat op de derde plaats in het klassement. Ja. Het verraste mij volledig, hoor. Het verraste mij ook volledig, hoor. Maar uh, als je kijkt naar die rondetijden die gereden worden nu, hè, 31, 32, 33. Gisteren, op de drie kilometer, reed Zablikova uh, gewoon zes rondjes 33 laag. Dus ik denk dat, uh, als je kijkt naar de vergelijking, dan denk ik dat... ...dat Saabje dat, dat, uh, uh, Kove toch wel een snellere slotronde zal hebben... ...dan de 406, 403 6 van, van uh, uh, Valkenburg of, uh, uh, of Linde de Vries. Ze is vertrokken. Oh, oh nee, niet ze is vertrokken. Nee, twee valse starts, weer een valse start dus. Even kijken welke vlag er uh, omhoog gaat. Of is er iets ja. anders geconstateerd door de starter. Ah, oh, daar waren we allemaal spullen volgens mij. Of is de man met uh, de, witte baan. de vlaggetjes de witte nu. Ah, oh, de, witte, de witte vlag gaat omhoog. Dus de binnenbaan. Die, uh, ja, ze waren allebei die vrij op slot weg hoor. De, ja, de binnenbaan krijgt uiteindelijk de valse start voor wat het waard is eigenlijk. Ja, eigenlijk helemaal Je hoeft het niet uit, meer he? eigenlijk aan te wijzen. Want de tweede start is sowieso uh, einde toernooi. Tenminste, degene die de tweede fout maakt. Uh, Tsjevonka krijgt dus de valse start op haar naam. En ook Sablikova moet dadelijk dus opletten. Ja, Sablikova kan wel eens in het voordeel zijn natuurlijk... dat zij veel in Colalbo traint, uh, gewend is aan omstandigheden met buitenrijden. Kan dus allemaal van het voordeel zijn in die laatste ronde. En laten we niet vergeten, we kennen haar als lange afstandsspecialiste. Maar ze won gewoon het Olympisch Brons in Vancouver ja. op de 1500 meter. Dat moeten we niet vergeten. Ze kan deze afstand goed aan. Ze is ook niet voor niets de laatste uh, jaren in totaal drie keer... in de laatste twee jaar op rij Europees kampioen geweest. En twee keer in haar carrière al wereldkampioen allround. Wil die vierde Europese titel erin zitten, moet ze nu stilstaan bij de start. Ze staat een beetje omhoog, maar ze zijn nu goed weg. Zowel ja, goed weg. dus uh, Sablikova in de buitenbaan, als die Cervonka in de binnenbaan. De verschillen in persoonlijke records zijn zo drie seconden, uh, of nee, wat zeg ik, zijn zo twee seconden in het voordeel van Martina Sablikova. Normaal gesproken nou. moet zij het dus kunnen winnen van Cervonka, maar de Poolse is uh, goed gestart hoor. Gaat mee in de eerste 300, 2-300 meter met Sablikova. Toch de voorsprong voor Martina Sablikova naar 300 meter. De armen op de rug. 27.95 is de openingstijd. Vergelijk ik het met Linda de Vries. Dan geeft ze hier 14 e van een seconde toe op die eerste 300 meter. Arm op de rug. Lijkt ook wel erg, alsof ze bezig is aan een lange afstand. Inderdaad. Ik vond dat ze de eerste 200 meter is vrij agressief. En dan gaat ze meteen op de eerste recht eind. Probeerde ze die rust al te zoeken? En ze gaat, denk ik, gewoon drie vlakke rondjes rijden. Ik moet zeggen, het ziet er best wel goed uit, eigenlijk, Sebastian. Ja, en daar komt ze aan. Weer die armen op de rug. Dat boven... Hoe snel ronde. Van links naar rechts. En die rondetijd is 31 seconden precies. Dan levert ze wel drie tiende van een seconde in op Linda de Vries. Maar nu gaan we nu natuurlijk wel race. het gedeelte van de 1500 meter in. Waar Sablikova tijd gaat terugpakken op Linda de Vries. Linda de Vries reed een tweede volle ronde van 31,9 seconden. En daar is al. Sablikova in de topvorm die zij hopelijk voor haar heeft, toch binnen moeten kunnen blijven. Ze houdt in ieder geval haar Poolse tegenstander Czerwonka al ruim achter de. Die rijdt al op een flinke achterstand als ze op weg is naar de bel. En hier komt die tweede volle ronde, 31 rond net, toch een seconde verval. Erg 32 ja, die, seconden. Maar het is inderdaad, ze zit nog steeds 18e boven de tijd. Uh, maar nu moest ze nu wel gas geven. En nu zie je ook op die kruise: komt ze die bocht uit. Heeft ze nog even twee, drie, vier, vijf slagen. Nu houden ze het aan, bij. En nu gaat ze gas geven, hoor. En ze moet het wel alleen doen. Want ze heeft totaal geen tegenstand van Tsje uh, Die zo goed ervoor stond na de eerste dag. Die gaat uh, een duikeling maken in het algemeen klassement. Dus ze niet op. Pas maar, hier komt Sablikova. Met veel snelheid de laatste 100 meter opgereden. 2 0 De eindtijd van Linda de Vries. En die tijd gaat eraan, hoor. Want hier komt Sablikova met een goede slotronde. In 2-0-3. 64, dat is de tijd voor uh, Sablikova. En 208-65 van Cervonka, Maar 203-64, dat is een prima tijd dus van Martina Sablikova. En daarmee blijft ze net verwijderd. Dat wel, van het barenkoord van Arnie Vriesinger. Vriesinger houdt ja. het barenkoord. Cervonka zakt in het algemeen klassement. Het nou, is er wel precies waarvan ik dacht hoe ze er zou rijden. Hè? Binnen anderhalve halve seconde het val op 15 meter. Dat is gewoon heel erg knap. Maar de tijd 203, hoe goed moet die zijn? Want het is natuurlijk een keurige tijd, maar het is nog wel een tijd waarvan je kunt zeggen van daar kun je nog wel een gat mee slaan. En nu komt de Olympisch kampioen. Irene Wüst, de nummer 2 na de eerste dag. 600 ste moet ze goed maken op haar tegenstandster. Die staat een aantal meter, meter of tien. 15 achter haar opgesteld. Gaat dadelijk ook naar de startstreep rijden. Dat doet ze nu. Claudia Perstijn. De dame, dame, de vrouw. 39. Dan ja. ben je echt een vrouw. Dan ben je geen meisje meer. Irene Wust. Mogen we misschien nog wel een jonge dame noemen. Hè? 24 jaar. Het verschil in leeftijd is maar, uh, groot. He? Ja, dat zou je niet meer verwachten. Ze zijn trouwens in één keer gelukkig goed weg. Maar je denkt bij Wust dat ze al veel ouder is dan dat. Maar dat uh, uh, uh, nou. ze, ze is dat dus absoluut niet. Wust in de buitenbaan vertrokken tegen Claudia Perstijn. Langs die boarding richting de oh. eerste bocht. Ze is ...voortvarend vertrokken. Ze, ze gaat hard. toch weer gewoon in rammen. ...hier op dat mooie buitenbaantje van Boedapest... ...en heeft de eerste... ...nou, 7, 8, 9 meter op Pest. Ja, ze heeft pechsten. Pechsten, maar gaat, gaat naar die opening toe... ...en is dat gat heel goed. In de ...en de ben ik zo Heel ja. erg benieuwd naar de opening. steekt erin... ...en ik ben ook heel erg benieuwd naar deze opening. Zeven. En die opening wordt helemaal geen probleem... ...want Irene Wüst gaat er gewoon overheen. Overeen kruisen bij uh, Claudia Perstijn. ...met dank aan die voortvarende start. Perstijn die uh, moet proberen natuurlijk mee te gaan met Irene Wüst... Maar dan moet Wust laten gaan. Want Wüst is de binnenbaan uh, ingedoken. De binnenbocht. Claudia Perstein door de buitenbaan heen. Het Verschil wordt natuurlijk daardoor wel groter. Perstijn schaatst op dit moment 25 meter achter Irene Wust. Hier komt de eerste volle rondetijd van Irene Wust aan. En die eerste volle rondetijd is een ronde van 30,9 seconden. En dan levert ze hier toch een paar tienden in. Ten opzichte van bijvoorbeeld Linda de Vries. Maar ze pakt wel weer wat tijd erbij ten opzichte van Martina Sablikova. Op de kruising is het verschil. Nou 40, 45 meter naar Claudia Perstein is inderdaad groot, maar nu komt Claudia Persa. wel, heeft ze nog een binnenbocht, hè. Dus ik denk dat het gat van het nu niet groter wordt. Nu moet hij er even geven, want nu moet ze, dat gat moet ze groter. Dat gat moet zo groot zijn, dat Claudia Persa het gevoel heeft van, dat kan ik niet meer over. Maar het gat is niet groter geworden, hoor. Het, gat ja, het is echt gat niet is, groter geworden. Het uh, is kleiner geworden en Wüst komt voor ons langsgeschaatst. En met de rondetijd van 33-3, oh. ai, ai, ai, levert ze veel tijd in. Hier verliest ze bijvoorbeeld 1,3 seconden ten opzichte van Sablikova. Dat het inderdaad ook minder snel en P die probeert nu naar Irene Wüst toe te schaatsen op de kruising. Maar dat lukt haar ook niet echt. Kijk naar de vlaggen. Ja, de wit waait wel weer ietsje harder. Maar niet extreem veel harder als er straks. Dat ijs ziet er volgens mij ook wel harde goed uit. Maar hier komt Irene Wüst het laatste rechte eind op gereden. Maar de 2-0-3, 64 van Sablikova zit er bij lange na niet in, zeg. Oei, oei, wat verliezen ze hier in de slotfase veel? Want de Olympisch kampioene komt over de streep. Na een tijd van 2 minuten, 6 seconden en 36 honderdste... 2 72 zeg, van Claudia ja. Perstijn. Ja, ja, dan wordt het klassement in uh, de andere kant uh, toch even flink op zijn kop gezet. Want Sablikova gaat nu aan de leiding als winnares ook van de 1500 meter in het klassement. En Irene Wust staat nu al op 4 seconden en 1100ste achterstand... Kokova nu op plaats 3 in het klassement. Perstein op plaats 4 in het klassement. Erben. Is dit misschien toch een. een, een ja. Foutje van het welschema? Nee, wat denk jij? Het ijs ij ziet er nog prima uit. Het welschema is niet het probleem. Maar ik durf nu wel. Te, nu, nu, nu, nu, nu, ik weet het haast wel zeker. Dat Martina Sablikova hier Europees ja, kampioen. is. Dat, dat, dat, dat durf ik ook. Maar, maar <laughs> ik vind wel. Ja, er moet toch wel iets aan de hand zijn. Maar als je kijkt naar die slotrondes. slotrondes. Die eigenlijk de laatste twee rondes van Claudia Perstein. Dat is natuurlijk ook wel een dame die eigenlijk gewoon een vlakke race kan rijden. Die reden een slotronde van 35, 6. Dat is natuurlijk niet, niet, niet normaal. Dus het moet wel zware omstandigheden zijn geweest. We kunnen natuurlijk niet heel goed eerst schatten van hoe die wind is. Maar misschien heeft ze hier wel een, een extra windvlaag gekregen. We moeten dat uh, strakjes maar gaan horen uit de mond van uh, bijvoorbeeld Irene Wiest. Die met de handen in de zij en haar schaatspak voor de helft opengeritst, We zien haar thermoshut uh, daaronder vandaan komen. Ja. Ze kijkt een beetje... Ja, verslagen. Inderdaad. Kijkt ze een beetje in het rond te staan. Naast ons allemaal fips te dansen. Op de klanken van, uh, van Kleintje Pils. Nou, daar heeft Irene Wust natuurlijk totaal geen over, Want die baalt gewoon. Die baalt als die een baalt stekker. Die. Want het klassement gaat hier naar de vaantjes. En hier had ze tijd moeten pakken. Maar ze verliest tijd. Sablicova wint de 1500 meter. In 2,03-64. Linda de Vries, laten we dat niet vergeten. Mooie tweede plaats. Mag straks naar de huldiging van de 1500 meter. Uh, 2,04-70. Skokova, derde. Valkenburg, vierde. Wust op de zesde. Plaats. En dan zien we Anouk van der Weijden terug op de achtste plaats. Ja, en tiende dus pas Claudia Perstuin. Wat betekent dat dan voor het algemeen klassement na drie afstanden? Dat betekent dat Sablikova aan de leiding gaat en morgen op de vijf kilometer... vier seconden en elf honderdste van een seconde voorsprong heeft op Irene Wüst. Nou, dat moet kat in het bakje zijn voor Martina Sablikova... op weg naar haar derde Europese titel op rij en haar vierde Europese titel in totaal. Skokova staat op de derde plaats na Irene Wüst. tussen Wüst en Skokova Bijna 5 seconden. Dan Claudia Perstijn op plaats 4 Is misschien belangrijker. Perstijn, altijd ook wel goed. Op die 5 kilometer staat op ruim 7 seconden. 7 seconden en 66 honderdste. Als ik dat zo even snel uit mijn hoofd uitreken. Maar ik had niet zo'n heel hoog cijfer voor Wiskunde B. Maar volgens mij zit ik daar wel goed mee. Valkenburg dan op de vijfde plaats. Linda de Vries op de zesde plaats in het klassement. Anouk van der Weijden op de achtste plaats. Alle Nederlandse dames. Gewoon netjes binnen de top 12 van het algemeen klassement. Maar het verbaast me toch wel, hoor, wat hier allemaal gebeurd is op die 1500 meter bij de vrouwen. Ik ben benieuwd straks na de verklaring bijvoorbeeld van Irene Wüst, die inderdaad morgen 7 seconden en 6600ste voorsprong heeft op Perstijn op die 5 kilometer. Maar Sablikova, ja, die lijkt hier toch wel echt uh, buiten schot ja, te zijn gegaan. Die gaan. heeft hier een tik uitgedeeld. Ja, 2,7 seconden voorsprong op de 1500 meter op de Olympisch kampioen Irene Wüst. Hè? Ja, die is op weg naar Dat de nieuwe Europese titel. De Zambonis komen op het ijs. Is. En wij uh, gaan wachten op de reactie van die Luiz. Dus ik ben benieuwd wat zij straks als verklaring heeft. Mag ik hier even voorleggen uh, dat de positieve benadering is... dat we de vier hebben bij de eerste tien in het algemeen klassement? Uh, ja, ja, ja. ja, maar goed. Ja, ja, kijk... maar daar gaat het natuurlijk niet om. Hè. Dat, we willen hier gewoon, het gaat hier nu om het kampioenschap. En het kampioenschap is hier op deze 500 meter definitief verloren. Ja, de strijd gaat uh, om wie er 2, 3, 4 worden. Uh, vijf. En 5 en 6, et cetera, achter Sablikova. Maar die is gevlogen. Sablikova rijdt morgen ook nog eens in de laatste rit. Uh, even kijken, dat gaat zij dan niet doen tegen Czerwonka. Want die is gezakt naar de zevende plaats. Dus als ik die regels even zo snel toepas... denk ik dat de laatste rit per stage Sablikova gaat worden. Dat was nummers 1 en 3 van de 5 kilometer. En dat Irene Wüst en dat dus kan ook daar voorrijdt. Waarom is dat Dat kan worden. Sablikova en Persijn zijn goede vriendinnen van elkaar. Ja. Dat weten we. Ja. Dus ja. als Sablikova uh, Persijn kan helpen naar een goede tijd... dan zal ze dat zeker doen. Dan zal ze zeker nog eventjes uh, iedereen Wusten. Ja, ja uh, het is onder voorboud, oh, Maar omdat die was tweede op de drie kilometer... maar staat nu niet meer bij de top 6. Dus die moet je dan even wegstrepen. Dus volgens mij... Uh, rijdt Sablikova morgen tegen Perstijn in de laatste rit. En dan zal iedereen wust in de voorlaatste rit rijden. En dan denk ik dat ze dat dan moet doen tegen Diana Valkenburg. Dus dat is ook wel in ieder geval een Hollands onderhondje. Maar ja, het gaat niet meer om de titel. Want die gaat, uh, die titel, als er geen rare dingen gebeuren... geen rare sneeuwbuien of hagelbuien of regenbuien... Uh, ja, precies. Die titel lijkt naar Sablikova te gaan. Mm -hmm. ja. ja. Nou ja, ik, ik, ik kijk naar het klassement en dan ga ik vanuit een hele andere visie kijken. Ik zie een Russische dame ertussen snel staan. Skokova. Dat ik denk van, ja. hé, hey, we vonden het opvallend uh, gisteren wat die Cherbonka reed. Maar zo'n Skokova staat nu in één keer ook gewoon uh, derde in het tussenklassementje. En reed vind gisteren ik schaatsen al, uh, niet slecht? Nee, zeker niet. Nee hoor, absoluut. Dat ben ik helemaal met je eens. Dat is voor de breedte in het schaatsen alleen ja. maar goed. En, nou, wat, ik, wat ik met name heel erg leuk vind, is die 1500 meter van Linda de Vries. Hoor. Die wordt hier gewoon de ja. tweede. Die heeft echt een dijk van de vijf, 1500 meter gereden. Ja. ja. Zeker als je naar de tijden kijkt in het verschil naar, in dit geval, uh, Claudia Persen en naar uh, Irene ook. Dus hoe, is, niet... hoe is haar lange afstand? La, la, afstand? naar de Vries? Ja. naar de Vries is dat, uh, is dat ja, wel goed hoor. Is, nou, is dat, uh, is dat goed in orde? Ja, zeker. Ik zit uh, ondertussen even uh, de steekkaart Julia Skokova uh, bij te pakken. Die heeft een pr staan van 7.30 gereden in Ereveen in 2004. En dit seizoen in Moskou heeft ze 7.37 gereden. Dus hmm. die uh, zal nog wel eens wat tijd kunnen gaan verliezen op ja. die uh, lange afstand. En dan komt toch een beetje het van tevoren voorspelbare podium... Siblikova wuus uh, de wellicht in de buurt. Alhoewel uh, Wust natuurlijk ook nog maar moet proberen om op dat podium terecht te komen. Ook dit seizoen nog geen 5 kilometer gereden heeft. Maar het is inderdaad voorlopig wel leuk dat Skokova daar staat. Maar als ik kijk naar de uh, PR's die zij heeft staan... meer lange, middellange ja, afstand mee er, dan, dan vrees ik toch dat ja. ze misschien wel van dat podium af gaat vallen morgen. Maar oké, okay, voor de breedte zeker goed dat ze er nu bij staat. Ja. Overigens hebben we even opgezocht, we hadden het net over uh, die tijden rond de 2-9. toen zeiden wij wereldrecord uh, 1960. Nou, we zaten in de buurt, <lacht> het, was, het was 1975, weer een wereldrecord 2099 gereden bij de vrouwen. Door Tatjana, ik kan me eigenlijk al, ja, zo heette ze jou, kan ik die nou vergeten. Moet je raden op welke baan, op de Hooglandbaan? Oh, Alma A, Medea ja. Ja, dat is dezelfde baan. baan. Dus, uh, uh, ken nagaan. Ja. 1975. Als die baan ooit nog eens overdekt wordt, jongens. Och, dan, dan gaan we vliegen. De... Ja, ja, maar dat, dat willen ze niet daar, hè? Die willen de charme. Hij is open trouwens, hè? kunnen wij een pr <laughs> Inderdaad. De baan is open gewoon. Wordt nog steeds geschaatst. Ja. Maar als we even kijken naar de, naar, uh, naar de wedstrijd van Irene Wies. gisteren had ik er wel een beetje kritiek op, op. Op de indeling van de 3 kilometer van Irene Wies. Vandaag ging ze er nog harder in, maar dat moest ze vandaag ook wel. Dus we hebben, kunnen geen kritiek hebben op de, de manier waarop ze reed. Maar dus Ze bestreed dat gisteren, hè? Ze zei ja. bij, bij ons in langs de lijn: zei ze, nou, kom je daarbij? Ik ging helemaal niet hard van start. Uh. Nee, nou volgens mij reed ze gisteren op de 3 kilometer. Eigenlijk nog een bijna snellere ronde dan ze nu reed. Vol gas op de, vijf, <laughs> op de, vijf, op de vijf, 1500 100 meter. Dan kan het misschien nog iets met de wind te maken hebben. Maar daar race ze echt wel gewoon te hard in het begin. Maar hier, als je dat op die 1500 meter. Dan moest, ze moest ook een verschil maken. Ze moest risico's nemen. Ze moest dat gat groot maken met Claudia uh, Perstijn. Met, met Claudia Perstein. Perstein was het gat ook wel re redelijk groot. Maar het was gewoon niet goed genoeg. Ze was gewoon niet sterk genoeg. Om dat hier onder deze omstandigheden ja. ook gewoon bijna vier rondjes door te trekken. Ja, gisteren 31-4 als openingsronde. En nu de eerste volle ronde van 30-9. Dus een ja. halve seconde sneller inderdaad uh, vandaag op de eerste ja, volle ronde Ja, maar dat is nog meter. Dus dan kan ze ook niet zeggen dat ze gisteren gewoon niet pittig openen, want een halve nou, seconde, seconde verschil... Ik zal dat nog erger maken. Ze reed 1, 4, 2, 6, 4, 6... Nog even hoor, want dit is... Uh... Ja, dit wordt ze reed 31.4, dus de ronde was een halve seconde langzamer gisteren. Maar de tweede ronde was 32.6 ten, ten opzichte van, als ik het goed schrijf, heb geschreven, 33.3. Ja, en de laatste ja. ronde was 34.9, waar ze gisteren 34.6 dus reed. Dus. Waar, waar, waar het dan eigenlijk op neerkomt is dat ze de eerste duizend meter van de drie kilometer sneller reed... dan de, de eerste duizend meter van de, van de, van de 1500 meter. Dat bedoel ik. Dus? Nou, gisteren had te hard geopend. En vandaag, uh, vandaag hetzelfde gedaan. Alleen uh, niet goed genoeg om het af te maken. Of het nou de weersomstandigheden zijn. Of iedereen is op dit moment gewoon niet, niet, niet, goed, niet, niet maar, goed genoeg. we uh, ja, het dan maar even bidden. Ja Jochem, Omdat, dit, is toch, dit was de enige manier dat ze kon doen toch? Ja. Nou ja, ik, ik, wat ik, Erben ook zegt. Ze, ze moet er hard in. Want iedereen is iemand die, die moet hard starten. En dan gewoon kijken hoe lang ze het volhoudt. Ik ja. ben wel van mening dat ik... Dan heb, we hebben het straks gehad over hoe je moet doseren. Dan zegt mijn gevoel dat het... Zou wij spreken op 99,5% moeten rijden in plaats van 100%. Net het einde een klein beetje uh, eraf halen. Want uiteindelijk als je gaat kijken naar wat ze in de laatste ronde verspilt ten opzichte van de rest. Ja. Hm. Dat is zo'n groot gat. Je kan beter een tiende langzamer zijn in de eerste ronde. Dan win je misschien ja. aan het eind 3, 4 tiende. En ja. ik, dat maakt het lastige van de 500 meter. Maar hoe kan dat dan gebeuren? Het is dan niet de eerste 1500 meter. Nee, maar rij. ik denk dat je dan gaat praten over hoe goed ben je op dit moment echt. Als je echt heel goed en fris bent, dan rijdt ze hem zo door. Maar misschien is ze gewoon nog niet helemaal 100% wedstrijd scherp. En nou ja, dan krijg je dat op de laatste ronde krijg je dat gewoon terug. Ja, en dat weet je niet van tevoren. Dat kan je alleen achteraf analyseren. En dan zeggen van, blijkbaar was het zo. Als je alles wint, dan ben je supergoed in vorm. En nu zal het zo zijn van, ja, ja, we kunnen nog wat beter. En het moet nog wat beter. Maar de WK komt eraan. Dus ik denk dat het gewoon... Uh, je kan het nooit helemaal, helemaal precies weten. Als je het heel diep in de hart met iemand gaat kijken... En gaat echt gaat doorvragen... Dan zullen ze zeggen, ja, ik, ik zit misschien op 97% van mijn maximale kunde. Maar die 3% is een heel groot stuk voor de eindtijden. wat dat ja. betreft. Jongens, wanneer begint uh, het slotspectakel van de dag? Ehm. Uh, uh, ja, overviel me een klein beetje. Vijf minuten voor twee. Vijf minuten voor twee oh. gaan wij weer verder met uh, de vijf kilometer bij de man. En dan gaan we in rit één kijken naar uh, die pol Zbigniew Brodka. De nummer twee van de 500 meter. Hij werd net toen in de laatste rit uh, werd hij uh, van de eerste plaats afgereden door zijn uh, landgenoot Konrad Nitswitski... Um, maar goed, het feit dat Brodka in rit 1 rijdt. Dat zegt al genoeg over <laughs> zijn tijd op de 5 kilometer. Die gaat tijd verliezen. Nee, ik ja. ben in dat eerste stuk. Even kijken, de eerste 5 ritten. Brodka, dan Tommy Pouli tegen Nitswitski. Ik ben wel heel benieuwd naar rit 3. Daar rijdt een van de jonge Noor in. Simon Spieler Nielsen heet hij. Dat, dat zijn echt de mannen van de toekomst. Ik ben wel benieuwd waar die nu staan. Rit 4, Stefani tegen Cignini. zijn twee Italianen. En dan hebben we nog Beinov tegen onze 43-jarige uh, Zwitserse vriend Martin Hengi. Dus nee. Ja, echt heel veel spanning zit er niet in die eerste vijf ritten. In de tweede blok zien we Bram Smallenbroek, nou, daar hebben we het over gehad. De Nederlander ja. in Oostenrijkse dienst. Uh, wie zien we daar nog meer in? Verre spruit. Zien we daarin zitten een van de Belgen, Harald Silos, die goed begonnen is. En dit toernooi met de zesde plaats op de 500 meter rijdt in rit 10. Uit uh, Letland komt hij, de man die het shorttrekken nu even vaarwel uh, heeft gezegd... en zich echt helemaal richt op, uh, de, op het allrounder, maar vooral dus op het lange baanschaatsen. Maar het laatste blok, uiteraard, daar moeten we het van hebben. Rit 11, Frederiksen tegen Bart Swings. Rit 12, Contin tegen Bukku. Dat wordt echt een mooie duel, want dat zijn ploegenoten. Dat kan wel eens meegaan spelen in zo'n rit, wie weet. Hebben ze... Zowel een tactiek in rit 13, Koen Verwijen tegen Sven Kramer. Weer tegen elkaar, net als uh, dat we dat zagen uh, uh, eerder vandaag uh, op de 500 meter. Dan hebben we nog Sverre Loende Pedersen tegen Jan Blokhuizen in de 14e rit. Blokhuizen zo fantastisch goed begonnen aan dit toernooi. En Tedjan Bloemen opende het Europese kampioenschap dus straks op de 500 meter. Hij sluit straks dag 1 van het mannentoernooi af in de 15e rit tegen Moritz Geisreiter... Prachtige Duitse naam. En daar ben ik ook wel benieuwd naar. Die werd slechts 26 e op de 500 meter. Maar die Duitse mannen zijn dit seizoen wel goed bezig op de langere afstanden. Dus ik ben benieuwd wat Geisreit er waarin uh, kan. Nou, dat is uh, de opstelling, de loting. Goed. Kwart voor twee. En uh, de laatste slotafstand zit er dus aan te komen. Dat allemaal later vanmiddag op Radio 1. Doe d'r d'amour ce soir. Il faut oublier les conseils de ta meilleure amie. is donne moi un peu de toi pour voir. Het is niet zo belangrijk. Het is niet zo belangrijk. Het is niet zo belangrijk. Het is niet Tu si tires au clair Cette attirance passagère Ça nous sortirait d'affaire Oh clair Oh clair Mes mots d'amour sonne super Le résultat me désespère et Ça ne date pas d'hier Oh clair Allez donne-toi un peu d'amour.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 Pas Antoine Leopold en uh, O Claire bijna tien voor twee. We maken even een uitstapje van het uh, schaatsen naar het voetballen. Naar PSV met name, want dat leeft in alle rust toe naar uh, de tweede seizoenshelft. De club uh, uh, van de afscheid nemende trainer Fred Rutte staat in de eredivisie op de tweede plaats op maar één punt van koploper AZ. En de kans lijkt niet gering dat de forse investeringen... in spelers als Strootman, mettens en Matafs... straks de landstitel gaan opleveren, wie weet. Binnenkort vertrekt PSV op trainingskamp naar Spanje... maar eerst was er gisteren nog de nieuwjaarsreceptie. U hoort verslaggever Ragnar Niemeijer. Achter, welkom en een gelukkig nieuwjaar. Mooie, frisse meiden in bijzondere jurken die u niet kunt zien... omdat dit helaas nu eenmaal radio is. De nieuwjaarsreceptie van PSV begint hoog in het Philipsstadion goed. Dames en heren... En dat positieve gevoel over alles wat er in Eindhoven en omstreken gebeurt... horen we ook uit de mond van de algemeen directeur, Tini Sanders. Eén, hartelijk welkom. En... Mensen, nu even stil. Langzaam. Sterft het uit. Dames en heren, namens mijn collega's. Marcel Brans, Peter Vos, Frans Willems, hartelijk welkom. PSV staat financieel goed op de rails... na een handige zakelijke deal met de gemeente. Echt jammer is het als een wat zure columnist... op pagina 3 van het Eindhoven's Dagblad... nog recent schrijft dat Roffer Gijsel het geld beter aan bijstandsmoeders had kunnen uitgeven. Jammer maar slechts een dissonant in de slimste regio. En PSV doet het in de competitie en in Europa en in de beker uitstekend. Onze coach Fred Rutte is dus niet alleen een goede trainer, hij kan wel degelijk topwedstrijden winnen. En zijn doel is hier afscheid te nemen als een groot toptrainer, dus als kampioen. Terwijl we ingewikkeld geprepareerde pallenstoelen eten en champagne drinken, rijst er toch een vraag. PSV moet op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Maar wie gaat dat worden? Nu bekend is geworden dat Fred Rutte vertrekt. Door de beslissing van Fred heb je de tijd. Bij Twente zie je een situatie ontstaan waarin een trainer wordt ontslagen en moet je heel snel handelen. Nu hebben wij uh, niet dat je nu achterover moet gaan zitten... maar dat je in ieder geval de tijd hebt om een goede keuze te maken. En dat betekent werk aan de winkel voor technisch manager Marcel Brands. Wat is er nu op jouw bord terechtgekomen nadat bekend is geworden... dat Fred Rutte weggaat? Wat heeft dat voor nieuwe situatie gecreëerd? Uh, nou, niet direct een nieuwe situatie. Het is alleen uh, dat je de wetenschap hebt dat Fred uh, um, de, de, die, die keuze heeft gemaakt. En, uh, nou, dat heeft hij wel in, uh, vanaf dag 1 in overleg met mij uh, steeds gedaan. Heel open, naar elkaar. Zo gaan we ook met elkaar om. Nou, het betekent alleen dat je voor het volgende seizoen uh, moet kijken naar een nieuwe hoofdtrainer. En dat begint eigenlijk, kan ik me voorstellen... op het moment dat je hoort dat de andere trainer weggaat. Want ik hoor wel zeggen, ja, misschien aan het einde van het seizoen... maar jij en ik weten toch allebei dat je vanaf nu je ogen geopend hebt... en kijkt wie de vrij zijn en wie de trek hebben? Nee, tuurlijk. Maar dat heb je eigenlijk als in mijn vak, denk ik, altijd. Hè? Dat heb je met spelers, dat heb je met coaches. Op het moment dat er iets zou kunnen gebeuren heb je altijd uh, dingen in je hoofd. Is er voor spelers, ja het antwoord is ja, er is voor spelers een schaduwlijst. Hè? Ja. Vaak met twee, drie, vier kandidaten. Ja. Is dat er dan voor trainers ook? Is er een shortlist? Nee, er is wel altijd dat je in je hoofd hebt van... Nou ja, als er morgen belangstelling voor Fred zou zijn en ze zouden hem ineens weghalen... of er zou iets gebeuren, wat zou je dan doen? Nou, en dan heb je wel verschillende scenario's in je hoofd. En uh, nu is het prettige van de hele situatie dat je uh, daar rustig uh, over kan nadenken. Dat je ook de, de tijd kan nemen om de goede beslissing te nemen. Tussen de paar honderd bezoekers in het Philipsstadion treffen we Philip Cocu. Voormalig sterkhouder bij PSV op het veld en nu al een tijdje assistent van Rutte... en van bondscoach Bert van Marwijk bij het Nederlands Elftal. Hij zou, à la Frank de Boer, aan de slag kunnen in Eindhoven... Maar ondanks een eerdere toezegging wil Cocu later niet voor de microfoon reageren. Daarom maar eens vragen aan Brans of Kalku een kandidaat is als hoofdcoach deze zomer. Nou, Ik denk dat uh, Filip wat dat betreft misschien wel vergelijkbaar is met, uh, met Frank. In die zin dat Frank het toch uh, op een geleidelijke manier heeft gedaan. Hij heeft eerst de D'tjes bij A's getraind, daarna de A's. En is toen doorgeschoven naar het eerste elftal. Nou, Filip is, zit, zit daar nog wat, wat, wat vroeger. Hè? Filip heeft nog geen uh, eigen team uh, onder zijn hoede gehad. En die wens heeft hij wel. Dat is eigenlijk wat we ook in de, in de contractverlening toen afgesproken hebben. En verder hebben we daar eh, niet meer over gesproken. Kan hij in beeld komen, kort, ja of nee? Of dit, is het uitgesloten? Op dit moment kan ik daar totaal niks over zeggen... omdat ik daar nog niet eens met Filip zelf over heb gesproken. Eén naam van een kandidaatcoach kan in ieder geval van het lijstje bij PSV... die van Dick Advocaat. Tini Sanders is duidelijk. En over PSV schijnt advocaat hoog op het raad-u-mee-lijstje te staan. Maar, ik moet u zeggen... Als we Kea Mordenaar bij Ajax zien, is een advocaat bij PSV misschien toch niet zo'n goed idee. De algemeen directeur van PSV, Tini Sanders, in een bijdrage van Ragnar Niemeijer. night try to turn Veel en some December morning. Bijna twee uur, zo meteen het internationaal van tweeën. Ik geef u nog even een meter overdenking dat VVV Venlo met CSKA Moskou... overeenstemming heeft bereikt over de transfer van de aanvaller Moussa... 19 Nigerien, Nigerien, nou zeg, een 19-jarige Nigeriaan, moeilijk woord... ondertekent een contract voor 4,5 jaar bij de Russische club. En VVV ontvangt uh, ongeveer 5 miljoen euro voor de snelle Afrikaan. Zesk Moskou schijnt ook interesse te hebben trouwens in Wernblom van AZ. Goed, zoals gezegd, tot zover dit uur. Na twee zijn we terug. Dan met de reacties van Irene Wust en Linda de Vries. Onder meer op hun 1500 meter. En ook Jochem Uithagen blijft hier natuurlijk de hele middag bij ons. Om zometeen ook de vijf kilometer van de mannen te analyseren. Graag, tot zo. Als iemand mijn auto sloopt, ja, dan komen mensen in z'n donder klaar. Een indrukwekkende verschijning met stevige opvattingen. Ik vind dat ik dat recht heb. Ger Dijkshoorn. Ik zoek geen ruzie. Zijn grote passie. Harley Davidson motor. Luister morgen naar de documentaire Zinvol Geweld, Macht. Als hier een inbreker binnenkomt, mag ik hem slopen. Over eigen opvattingen, het opzoeken van grenzen en het gebruik van geweld. Ik vind vuurwapens prachtige dingen.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 Open nu de spaar Online rekening met een toprente van 3% via westlandutrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Bespaar ook op uw accountantskosten bij Kees Verburg, Cubus Krimpen aan Den IJssel. Dit is Radio 1.